gestart Dit is John Sohoka van de ANBB. Het is een vrij drukke ochtendspits in het hele land staat 360 kilometer file. De wat langere files in de Randstad staan onder meer op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort, tussen Laren en Eembrugge 6. En richting Amsterdam staat 8 kilometer bij Eembrugge, En verderop nog eens een keer 5 kilometer bij Knoop en Diemen. A2 Den Bosch naar Utrecht, 8 kilometer tussen Afrit Geldermalsen en Afrit Everdingen. A4 richting Amsterdam, tussen Leidschendam en Hoogmaat 10. A6 richting Muiden, 7 kilometer tussen Lely Stad en Almere buiten west. Op de A7 richting Saandam, tussen Af en Averhoorn en de weidenwormer 6. A9 richting Amstelveen, 11 kilometer tussen Beverwijk en Knoopend Raasdorp. Op de Ring Amsterdam A10, tussen Knoopend Amstel en Knoopend Nieuwe Meer 5. A12 Den Haag naar Utrecht, tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug 10. En verderop 5 kilometer op de parallelrijbaan bij de Meer. Op de A12 Arnhem naar Utrecht tussen Veenendaal West en Driebergen 7. En verderop in de richting Den Haag tussen Zoetermeer en Den haag maliveld rijdt het langzaam over 6 kilometer. A15 Rotterdam naar Gorkum tussen Hendrik-Ideo-Ambacht en Slietert Oost 8. En vanuit Nijmegen naar Gorkem te staat tussen Ochten 8 kilometer. En verderop in de richting Europort 5 kilometer bij knooppunt Vaanplein. A16 richting Rotterdam, voor het knooppunt en 5. A27 Breda naar Utrecht tussen Lexmond en Rekburg-Hagenstein ook 5 kilometer. En vanuit Almere naar Utrecht tussen knooppunt Eemnes en Utrecht 15 kilometer. A28 in de richting Utrecht tussen Nijkerk en Leuzen-Zuid 10. En op de n 235 richting Amsterdam tussen Purmerend en Watergang 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 en levels en welkom bij 2 uur zondag Kennemerland 11 december 2011. Wat gebeurt er op de sportvelden van Zuid-Kennemerland? Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. En we gaan weer beginnen met het voetbal. We gaan naar United Davo Bloemendaal. We gaan naar Church de Blauw. maar net die tweede helft begonnen is, maar Bloemendaal twee straf eh twee hoekschoppen begaren kreeg. Nou, dat is wel wat kantjes uitkwamen. Maar niet in het kool. En uh, dat, uh, de doelman heeft wel een ander shirt aangetrokken. Dat kunnen we onduidelijk zien. Uh. Nou is het beter zichtbaar tenminste. Nu Nou is hier het geel. Dan kun je wat zien. Maar die heeft de bal op zijn borst. Gooit hem naar Auke de oude jager. Een links wordt al de Markeus. Markeus moet dan hem door transporteren. Kan er niet bij komen. Verliest weer op het middenveld uh, die bal. En dat is dodelijk vaak. En dan komt die bal dan diep uh, richting uh, de spitsen. Maar het is aan kerkman die rustig die bal kan oppakken. Dat geeft uh, geen gevaar. Gooit hem meteen uit naar Ralf Bergman de kant van hetzelfde. gaat kijken waar die een kan spelen. Plaatsen we dan door naar Paul, Paul John, Paul John. Kaatsen we terug op Brandenberg, man. Uh, Toon weer, Tim weer, Tim weer, linkerkant. Plaatsen we dan door, probeer uh, dan Paul John te bereiken. Dat leert denk ik niet. Is United Davo wat er meteen kan uitkomen. Aan de rechterkant voor hetzelfde. Het is de nummer 10 die over kan pakken van United Davo. Maar het is de Paul John die er goed tussen zit. En die wel over de zijlijn heen plaatst. De hoogte van uh, de middenlijn. Het is uh, de nummer 2 van uh, United Davo... Uh, dat is uh, Boerak, uh, je gek, uh, die die bal oppakt en uh, die hem kan gaan ingooien. Maar uh, hij gaat een paar meters naar voren. En dat mag niet. En dan wordt het door het scheidsveld. Toch heeft hij die bal. Toch is het bal bezit voor United Davo Het is daar Paul Jan die de bal kan oppakken. Rappert op hij Heeft de bal op zijn voeten. glijdt weg over het veld. Is toch Auker de Jager. Auker de Jager. Gaat kijken waar hij heen kan stellen. Laat Vlaams aan de rechterkant naar Jeffrey Thomas. Jeffrey Thomas. de Rechterkant naar het veld. Plaats het dan richting bij die. Maar laat die bal niet vast. Laten we van zijn voeten afstoten. En dat betekent bal bezit uh, voor United Davo Maar toch is het Melvin die hem goed overpakt. En die heeft ook Balbezit. Kan laten later ook even van zijn voeten afspringen. En is er meteen United tafel. De linkerkant voor het veld, de hoogte van de middenlijn. Plaatsen we meteen door naar de spitsen van United Davo. Komt die bal. Dan moet Bart er nu in de hart gaan holen om die bal te gaan achterhalen. Maar het is Jozefke, die assistentie verleent. En meteen die bal over de zijne ingooi. Ingooi voor United Davo. En Helemaal links in de hoek. En we gaan kijken wat het gaat worden hier. Ja, Bloemendaal zal even zuiniger moeten gaan spelen. Bloemendaal zal even meer balbezit moeten geven. Want dat is het hele probleem wat erin zit op dit moment. Dat men niet uh, zuiver is met de passingen naar elkaar toe. En dat we veel te veel balverlies leidt. En niet die ballen vasthoudt. En even rustig wacht tot er een wijsluiter komt. Komt die ingooien van United Davaal. Linkerkant van het veld. Bal komt voor. En is er dan een Kerkman die rustig die bal kan oppakken. Houdt hem even vast. Gaat kijken waar die e kan stelen. Zal hij hem niet gaan gooien. en nee. hij gooit hem meteen. En linkerkant kan het veld naar Rolf Bergman. Rolf Bergman gaat kijken wat hij doen kan. Moet ik hem dan doen geplaatsen naar Paul John. Paul John. Kan hij er achteraan komen? Nee, die bal kan hij niet achteraan komen. Het is de nummer twee die hem rustig terugplaatst op de doelman van United Davaal. Die plaatsen weer diezelfde hoek in waar hij vandaan Komt en toch naast de daarvoor het bal weer uh, kan pakken. En het is dan Ralf Derman die probeert die bal af te pikken. Dat lukt niet. En meteen komt die bal dan op de nummer 10. Dan moet Joos Hofke keuzes gaan maken, dat doet hij ook. En het is dan Ralf Derremman die die bal uh, goed oppakt. En meteen uh, terug speelt naar uh, Joost Hofker. Jooshofker, gaat kijken, die doet man. Plaats hem diep richting Paul Joan. laat die bal vallen naar Tim Beren. Tim Beren, naar Beiden. Beiden probeert actie te maken, doet het goed. Plaats het dan aan de rechterkant van hetzelfde Melvin Jordaan. Melvin Jordaan. En als één man, twee man, kan die bal niet houden, is dat Jeffrey Thomas, die probeert meteen een blok te zetten. Dat lukt ook niet is een wachtige die die bal oppakt en meteen plaats. Van de linkerkant maar de Marqueus aan de linkerkant naar Ralf-Dergman. Ralf-Dergman gaat niet, dus hoe het dan volgezet? Zet de die bal er hoog voor, en er is de bij die is probeert te komen, maar die is uit het spel. En dat is afgesloten en zo blijft die stand hier nog steeds 2-0 voor United AVO. Everybody Zo Welkom bij Tweede Uur Zondag in Camerland Zondag 11 december 2011, goedemiddag En uh, we gaan even wat nieuws doornemen We beginnen met nieuws over films Want de Nederlandse film New Kids Nitro is een gouden film geworden De status kreeg de film omdat hij sinds de première op donderdag 8 december, let op afgelopen donderdag, door tenminste 100.000 mensen is gezien. Knap, is hè? Uh, in drie dagen. Veel, uh, ja. Ah, leuk. Nou, wij gaan er binnenkort ook naartoe, toch? Ja, volgende week, hè? Ja, volgende week zondag gaan wij daar ook naartoe. Ik heb het wel zin in Ik krijgen. ben benieuwd. Het en is uh, maaskantje VS Schijndel. Bord wat, wat. wat. Sporters gaan ver voor een optimaal herstel van hun spieren. Maar er is weinig wetenschappelijk, wetenschappelijk bewijs dat toont... dat. Wat nu het meest effectief is. Nieuw onderzoek laat zien dat de spieren het best herstellen onder extreem koude omstandigheden. De onderzoekers bestudeerden 9 getrainde hardlopers. Alle lopers testen de drie herstelmethoden na een zware inspanning. De, de, de cryotherapie bleek het meest effectief. De eerste sessie een uur na de inspanning zorgde ervoor dat de maximale spierkracht herstelde. Bij de andere methode was hier langer de tijd voor nodig. Cryotherapie uh, uh, therapie dat is met, uh, met kou. Ah. Want er wordt ook gezegd, als je sneller her wil her herstellen, moet je naar de sauna. Want dan wordt het beter afgevoerd, afgestopt ja, met melkzuren. Maar dit bericht zegt juist weer dat het beter is in extreme kou. Ja, maar je gaat na, nadat je staan hebt geweest, ga je wel uh, koud douchen. Of uh, uh, ga je weer de kou in snel? Ja. Om af te boeren. Ken jij uh, die documentaire slash film van die uh, hockeysters van een paar jaar geleden? Dat heette Goud. En wat hun deden na de training: hadden ze een hele grote bak met allemaal ijs. En daar moesten ze, ik zeg maar, 10 minuten in zitten. Okay. En zo herstelden ze dus. Ja, dat ken ik niet. Ga ik even kijken. Dus, uh, nou ja, nu is gebleken dat dit uh, het beste werkt. Ja. En Gary Lightbody, dat is de zang van de Schotse band Snow Patrol, sluiten uh, volgende week zondagavond 8 december de, de deuren van het glazen huis. Drie DJs van 3FM breken, uh, brengen deze week voor Kerst vast een door in de mobiele studio voor de actie Serious Request. Dat maakte de zender vrijdag bekend. En het uh, vindt plaats in Leiden. Ja, het heet toch, word ik? Ik ga wel even een dagje kijken. Ik vind het best ik wel even leuk. Even kijken. Nou, dan gaan we samen. Ja, is goed. En um, nog een apart bericht. Misschien ja. wel goed nieuws voor jou. Of voor du andere mensen hier in de studio. <laughs> Durex lanceert binnen begin 2012 een nieuw condoom... ...dat mannen helpt om langer en beter seks te hebben. Het condoom bevat een gel die de doorbloeding stimuleert. Het nieuwe condoom, de Durex cdsd uh, 500 ...bevat in een tip een kleine hoeveelheid zanifiel... Een gel die snel doordringt in de huid en de, door do uh, de doorbloeding stimuleert, waardoor de penis een boost krijgt. <laughs> <laughs> Wat een nieuws, hè? Dus dat is dan een soort uh, Viagra dan denk ik zo Maar dan in een, uh, in een condoompje, in een kapotje. Nou, misschien werkt het. Ja, even wie weten. weet. Als jij nou een even test. Waar zijn ze te kopen? <laughs> Stijvertje wisselen op de zaterdagavond. Let's get married. Het trok uh, gisteren 19.000 kijkers meer dan Paul. We hebben het over de kijkcijfers. beide zaten afgerond op 1,2 miljoen kijkers. Dat betekent een uh, kleine kijkcijfer in voor de trouwshow van Winston Novic ten opzichte van vorige week. Terwijl Paul de Leeuwen juist moest inleveren. In Nederland een van het wel op latere, op latere avond met Ik Vertrek. Die trokken uh, 1,4 miljoen kijkers. En Studio Sport, Eredivisie met 1,7 miljoen kijkers. SBSS bleef er voor het eerst sinds tijden een behoorlijke zaterdagavond. De film Elvin en de Chipmunks trok 876.000 kijkers. En dat mag ook meer kijkers naar, dat, naar uh, Wedden dat ik het kan. Presentatie Jeroen van der Boom mocht het genoemd op 9. 9 913.000 913. uh, kijkers uh, verwelkomen. Ik heb panneel gekeken. Ik vond het best wel weer leuk. Ja? Diana de Graaf was de gast. Oké. Okay. En um, ja, hoe kan ik het beste uitleggen? Ze had twee um, behoorlijke pluspunten. Ja. Want ze ging uh, jurken passen. Oh, kijk eens. En dat waren twee pluspunten. Maar dat heeft dus niet. En de jurken uh, waren zeker net allemaal te klein? Of? Ik denk het wel, ja. ja. En wie waren er ja. nog meer te gast? Uh, ja, Jeroen van Koningsbrugge en Tel Bekhand. Oké. Ik vond het best leuk. Paul de en Maar Let's Ken Married, heb jij gezien? Wat vind je daarvan? Ja, ik vind het een beetje een raar programma. Ik heb het niet helemaal gezien, maar ik vond het een raar programma, moet ik zeggen. Ik, uh, er zitten twee, twee stelletjes, zeg maar. En die gaan allebei op een, uh, op een eigen manier gaan ze een vrouw, een vriendin, ten huwelijk vragen. En dan was er een, een man die, ging via elite, uh, die had ervoor gezorgd dat zijn vrouw met kinderen uh, aan het eten waren in de Euromast in Rotterdam. En die man die ging afzeilen tot aan het raam. En uh, de, uh, hing met een niks in smoking en dan ging hij met een blaadje die te zien. Volg de ober. Nou, die okay. vrouw liep dus met de ober mee. Zonder Nick en Simon op een tv-scherm. Van uh, stond je te vertellen aan die vrouw. is ze naar beneden moest lachen en, uh, nou, Dus die vrouw helemaal de Euromars naar beneden. <laughs> op, een, op een bruggetje stond hij met uh, witte ballonnen en een rode loper. En toen werd ze ten huwelijk gevraagd. Ah. En dan was er nog een ander stel. En die uh, uh, uh, man die kwam uit Friesland. En die, uh, die vriendin die, uh, uh, woonde, die kwam uit de Randstad. En toen uh, wou, wou, heeft hij haar ten huwelijk gevraagd op, op een, een walleneiland walle aan zee. En dan moest het publiek in de studio moest kiezen welk, wat, ze, wat ze de mooiste, ja, mooiste uh, ding vonden. Zeg maar, om uh, ten huwelijk gevraagd te worden. Ja hoor. Nou, er werd voor, gekozen voor dat aan zee. Ja. Nou, en dan heb je in de studio twee van die grote taartpunten. Zeg maar, waar allemaal uh, ja, mensen op staan, familie op staan ja. van de ene. Nou, en dus uh, als je dan uh, aan het eind van het programma de meeste... Uh, meestal op de taarten staan, dan ga jij met, van het programma ga je trouwen. Oké, okay. dus ik vind het een beetje een raar programma, maar. Maar voor de rest was het wel, was ja, het wel leuk. Ja, het is wel leuk om te zien. Oké. Okay. En het Britse muziekblad N.M.I. heeft videoclip Videogames van Lana Del Rey uitgekozen tot beste videoclip van 2011. Tot tot beste videoclip van 2011, Lana Del Rey en Videogames. Wat gebeurt er op de sportvelden van zuid kennemerland Je blijft op de hoogte, je blijft op de hoogte. En we gaan weer voetballen, United voor Bloemendaal, we gaan naar Tjerk de Blauw. Op dit moment gebeurt er niks, omdat er een gele kaart gegeven wordt aan Jozef Krunst, al eventjes het stierlicht. En dus uh, En zijn zegt meneer Diaz-Ameras, zijn boekhouding moet bijwerken natuurlijk, en we staan wel wissel klaar bij uh, Bloemendaal. Die er zo in gaan komen. Dat betekent meer snelheid waarschijnlijk aan de buitenkant uh, van het veld. En, uh, ik denk dat die voor uh, Melvin Jordaan uh, gaat uh, komen. Maar dat zien we zo. Ook op die vrije trap van... Uh, uh... United Davel, maar dat is geen gewaargoorde, een kerkman die kan rustig die bal pakken, en meteen lang en diep naar voren plaatsen, richting Waai richting die. die kan er niet bij komen, het is ja, Schijnseltuig die wel oppakt, en die bal die gaat meteen naar buiten toe, en dan komt die Wissel aan natuurlijk, van mijn schijtseperk. zegt tegen de nummer 10 van mijn, tegen de nummer 9 van de United Davo, mondje houden, ik beslist, en niemand anders geeft nog steeds aan mijn, tegen hem van mijn mondje dicht, en uh, we gaan even kijken wie eruit gaat, uh, gaat uh, bij uh, Bloemedaal. Bij, uh, het is Waai uh, die eraf gehaald wordt, Baini wordt draf gaan dan komt eh uh, uh, voor dat uh, dat uh... Dat begrijp ik niet, want ik had eerder een melk in Maar ja, Robiciel is trainer natuurlijk. Dat betekent dat Frieso eraf gaat. En dat Jeffy Thomas meer naar voren zal gaan. Jeffy Thomas, die gaan meer naar voren spelen. Dat betekent een breekijzer voorin. En dat is Frizo, die aan die dan de rechtsbackpositie hier gaat overnemen. We zitten ook weer later snel die uit de druk uit gaat en Ozan. Dus Robichel gaat wissel zo inzetten. Om toch nog te kijken wat we het resultaat hier uit die wedstrijd gedaan Dat Dus in de die bal Plaatsen we in één keer aan de rechterkant van het veld. Richting Paul Paaltjohn Paul John probeert er langs te komen. Die bal die komt niet bij. Maar en wordt dan meteen hard naar voren gespeeld door United Davos. En dan moet je oppassen voor de counter. Het is uh, de nummer 10 aan de linkerkant van het veld. Die die bal uh, oppakt. Plaatsen we dan uh, naar, naar, naar midden door. En dan moet daar Wachter Wuine bij komen. Wachter Wuine komt er ook bij. Maar nog steeds is United Daven die die bal aan zijn voeten heeft. Plaatsen we achterin. gaat hij weer aan de linkerkant door die bal. En dan is het weer dan om de juiste daven. Want het is de beren die er goed terug zitten. Beren op Markeus. Markeus aan de rechterkant van het veld. Op Friese uh, Jager. Friese Jager probeert hem dan door te spelen naar uh, uh, Paul Joan. Paul jongen, raakt die bal van aan, maar dat gaat niet, en dat is uh, aan de overkant, zoals wel, gaat die uit, en dat betekent dat United Bavo rustig kan gaan ingooien aan de overkant, zoals hetzelfde die bal is dan eerst nog wel opgehaald, ze moeten gaan worden, komt die dan ook, en dan is het daar de linksweg van United daarvoor die die bal uh, gaat, uh, gaat opnemen, komt die bal dan richting mannen maken, mannen maken, plaats we één keer door, nou moet wie uh, nou uh, erbij komen, komt die bal, oh, die man af, en dan is het uit de spel, anders had het hier doelpunt geweest van uh, de nummer 9 uh, van uh, United Bavo, dan moet ik even kijken, want die naam dat is een beetje moeilijk allemaal uitspreken. Dat moet ik gewoon heel eerlijk zeggen. Het is uh, serbal zeg ik maar. En niet achteraan. Want dat is uh, niet uh, uit te spreken. Het is Friezo. Auke. Auke aan de linkerkant. Auke heeft de bal in zijn hoede. Melvin gaat mee. Auke gaat reigenen binnen. wordt vastgehouden. En uh, gaat, laat ze dan goed. Binnen binnen naar uh, Auke. Maar die bal is net hard. En Auke gaat nog door met die bal. Gaat er naar achteraan. Is het Melvin die erbij kan komen. Melvin uh, die kan die bal niet houden. En het is, uh, het is uh, hier het grootste van de de dat die hier genomen kan worden. Het is... Uh, de halvergeman, dan meld het. Melvin Jordaan. heeft de bal in zijn groep. Plaatsen terug naar de halvergeman. De halvergeman, die zal kijken hoe hij gaat plaatsen dan inzwingen op uh, Jeffrey Thomas. Die weer te koppen, klopt dan ook, maar die heeft geen kans, die bal. Die gaat verder verlaat. En zo blijft die stand hier 2 tegen 0. with the color blue Cause lovers make me hate it It has a lot to do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 Fijne dagen en een voorspoedige start. Dit is John Zahoka van de ANBB. Fietsen van 4 kilometer of langer in de Randstad staan nog op de A4 naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwouden, Rijndijk 7 kilometer. A6 richting Muiden, voor het knooppunt Muidenberg 4. A8 richting Amsterdam, tussen Kromerie en knooppunt Koenpijn ook 4. En op de A9 richting Amstelveen 10 kilometer tussen Beverwijk en knooppunt Raasdorp. Op de ring Amsterdam A10 tussen knopend Amstel en knooppunt de Nieuwe Meer 4. En op de A12 Utrecht richting Arnhem ook 4 kilometer tussen knopend Lunetten en Driebergen. En richting Den Haag staat nog 4 kilometer bij Noodorp. A16 Breda richting Rotterdam, voor het knooppunt Terbrechtseplein, daar staat 5 kilometer. En bij richting Breda, daar staat bij knooppunt Ridderkerk 4 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstuk is dicht. A27 Almere naar Utrecht, tussen huizen en Bilthoven 10. En op de A28 in de richting Utrecht, daar staat tussen knooppunt Hoevelaak en Leusden 4 kilometer. En op de A44 Amsterdam in de richting Den Haag, daar staat voor Wassenaar nog 3 kilometer.